De vertelt die gedetailleerd over de moord op drie meisjes. SBS en producent Endemol zeggen dat zij de eventuele boete zullen betalen. Dan het weer, eerst vrij zondag, maar vanmiddag stapelwolken. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het nos journaal.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 hell down anymore yeah. Don't you let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 So together, gonna polish up our right, Well, wow. And if you've ever been held down before I know you refuse to be held down anymore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 Van uh, Hitchcock en uh, samen met uh, Doris Day en James Stewart. Bij films van Hitchcock ga je altijd op zoek naar wanneer komt hij in beeld, hè? Hij, hij komt altijd hij in zijn eigen films, komt hij altijd ja. eventjes in beeld. Het is zoeken? Ja. Oké, okay. en dat is dus 11 mei, die is op Elf mei, 11 mei, die is op plaats. ja. Oké, okay. maar we krijgen eerst aanstaande aan donderdag, 8 uur, de première van De Gulle Huisvrouw. Nee, gelukkig, hè? Ja, gelukkige ja, gelukkige gelukkig, ja. gelukkig. Gelukkig, Ik kan mijn eigen handschrift <laughs> niet meer lezen.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 And you would take care of it. De single van Pearl Jam en Just Brief Nou de Zit er net op van de wedstrijd van vanmiddag Overbos tegen SV Salford. Snel over naar Jop Jap. Ja inderdaad uh, ben Dat jullie me inbelden Toen vloot uh, de schijfschriften voor de laatste keer voor de eerste helft Schijfschriften die het absoluut niet moeilijk heeft gehad Goede schijfschriften trouwens ook Maar Zandvat heeft het wel moeilijk met Overbos uh, Het is een, een goede ploeg Houdt de bal goed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 dus misschien dat we dan nog uh, voor, een paar leuke dingen kunnen dat voor een paar leuke dingen kunnen zorgen. Ja, verwacht je in de tweede helft nog wissels uh, bij S.V. Zoonvoort? Ik denk dat uh, Maurice Molder straks wel in zal gaan komen. Misschien wel niet direct uh, de 46 minuten, minuut, maar toch wel een vrij kort in, in de tweede helft, denk ik. Ja, en Martijn Paap zal het afwacht. Ik weet niet hoe goed uh, Remco Rondé is. Die is weer terug van, uh, van de, zijn operatie. Hij heeft alweer getraind. Ik, ik weet niet hoe ze zich uh, voelen. Dat, uh, dat weet Pieter meer, beter dan ik, denk ik. Oké, okay, nou worden straks van je. Dank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 Nou, ja, je je ja dat dacht ik ook ja, Maar ik heb er alweer voor je klaarstaan Nou dan kan je kippen wel Ja ja ik zie hem <laughs> alweer staan <laughs> Op mijn scherm voor me Jodder trouwens uh, Gloria Estefan En de Miami Sound Machine En Conga Dat allemaal bij Sunfort op zaterdag Lekkere zonnige zaterdagmiddag Wat wil je nou nog meer?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 er is weer voldoende te zien. En uh, ook te zien trouwens bij uh, de Buffalo's vandaag. Want die hebben open dag Albert-Jan. Ja, dat weet ik alles. Ja, ja. ja, ja, ja we we alles vandaag al. 10 april. De open dag uh, duurt nog tot aan uh, 5 uur. En wat kunnen ze allemaal doen op die open dag? Tijdens, tijdens dus vandaag, kan iedereen vanaf 4 jaar actief meedoen met alles wat de scoutinggroep te bieden heb, heeft. Vanaf 2 uur tot 5 uur is jong en oud welkom op het clubgebouw aan het Duintjesveldweg in Zandvoort. Een zijpand van de Thijssenweg, voor wie dat nog niet wist. De hele dag is er een doorlopend project. En zijn de leden van de Buffalo's aanwezig om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie en dan komt die www.debuffalo's.nl. De Buffalo's open dag tot aan vijf uur is iedereen van harte welkom. En hier is de plaats waar Albert Jan het over had. Carly, Simon en ja. yourselfen. Nou, ik ga er weer van genieten. Hoor. Heb je ook kippenvel? Ja, een beetje wel. Goed zo. Ja.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 Vos. Ryan Shaw hoor je op de Zandvoortse Radio in It Gets Better. Voor Zandvoort en de regio. Albert Jan, wat heb je nou weer voor nieuws meegenomen? <laughs> Vertel het. Nou <laughs> nee, ik, maar, ik vind het gewoon even een echte vermelding waard. Want uh, Bloempsierkunst Bluis was het meest gewaardeerd. Want wat is er gebeurd? Sinds vorige week zijn Jeff en Henk Bluis van Bloemsierkunst Bluis in de Halterstraat... de meest klant-gastvriendelijke ondernemers 2009-2010 van Zandvoort geworden. Een prestatie die telt natuurlijk... Ze werden door een aantal studenten van de Hogeschool in Holland, de hogeschool in Holland, die de Zandvoortse ondernemers als mysteriegasten hadden beoordeeld, uitgekozen. Ze stelden zich echter op het standpunt dat de prestatie niet alleen door hen, dus Bluis is geleverd, maar door het hele team, inclusief natuurlijk de medewerkers. Nou, Bloemziekunst Bluis, van harte gefeliciteerd, ook namens ZFM. Leuk hè, dat ze in de bloemetjes zijn gezet. Ja. Dat is <lacht> toch leuk voor Bluis. <lacht> gefeliciteerd. Heeft aan het Nederlandertje pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. twintig jaar. 20 Dit is 20 jaar, ZFM. En snel over naar Joop Van Es. Joop. Ja, waarom?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 Nou, tijdens dit plaatje van uh, Laura Brannigan en self-control werd er twee keer gescoord door SV Sanford. Wat een ontwikkeling. En dan krijg je dus al meteen collega's die zeggen tegen mij, ja, kan je niet de rest van het programma van deze plaat op laten staan? Ja, maar dan en dan, dan krijgen we nog veel meer doelpunten. Ja, nou, wel eigenlijk steeds, wel een heen? goed idee hoor. maar je ja. Ja, mensen nou de hele tijd op uh, self-control zitten te wachten, dat weet ik nou, ik weet niet.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 Voor nadige inlichtingen kunt u bellen met F. Tervelde. FL Tervelde. FL Tervelde, ja. ja 571-2303. 571-2303. Of H. Den Duin. 06 418 -04 -330. 06 418 -04 -330. Het is toch wel leuk om te zeggen over de postzegelclubs Ze zijn al jaren heel fanatiek bezig. Ja, want ja. vroeger spaarde iedereen postzegels. Of sigarenbandjes, of postzegels, of noem maar op. Maar, uh, nee, dit is echt... Uh... In de tegenwoordige tijd, met internet, met computer games... Hè, dat gamen, dat is enorm populair, zag van de week op tv. Dat ja, is waanzinnig. Dat is waanzinnig, Ken joh. joh die ben je ook zo kemen, Roy, of niet? Een klein beetje. Een klein beetje, ja, ik zie het. Hè. Nog een ja. beetje bleek gezicht. Je moet wel een beetje naar buiten gaan, hè? gewoon. Nee, Kleurtje gewoon genieten van het mooie weer. En niet de hele tijd achter die computer zitten. Hey, ja, goed. goed. dat heeft hij begrepen. Ja, dat heeft hij begrepen.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 Want op dit moment is het de stralende zon echt. Het begint gewoon zelfs warm te worden in de zon. En Sandvoort, uh, ja, leidt nog steeds met 1-3. En heeft over het algemeen op dit moment het beter van het spel. Sandvoort uh, is een paar keer dicht bij het uh, boel van de uh, Overbos gekomen. Zoals nu ook weer. Uh, maar die bal die gaat achter. Ja, is achtergelopen. Nijsjeberg kon er niet goed bij komen. De berg die uh, niet de berg is van vorige week. Toen, of twee weken geleden is het alweer. Uh, ja, die was toen geniaal. En nog probeert hij het maar. Het gaat dit niet. Hij is een goede verdediger tegenover zijn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 Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Raymond Seré met het NOS journaal. In Rusland is vanochtend een vooraanstaande rechter vermoord bij zijn appartement in Moskou. Hij werd doodgeschoten toen hij zijn huis verliet om naar de rechtbank te gaan... De rechter hield zich bezig met zware misdaad en strafzaken tegen nationalistische groepen. Vorige maand had hij nog drie leden veroordeeld van een organisatie die zich de Witte Wolven noemt. Die waren schuldig bevonden aan een reeks moorden met racistische motieven. In heel Rusland geldt vandaag een dag van nationale rouw... naar aanleiding van het ongeluk met het Poolse vliegtuig van zaterdag. Op alle Russische overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok... Radio en televisie zenden geen amusementsprogramma's uit en in Russische kerken worden rouwdiensten gehouden. Bij de West-Russische stad Smolensk verongelukte zaterdag een Pools regeringsvliegtuig, waarbij de Poolse president Kaczynski en tal van andere Poolse hoogwaardigheidsbekleders om het leven kwamen. De verdreven president van Kirgizië, Bakiev, wil dat de Verenigde Naties een vredesmacht naar het land sturen. Bakiev, die naar het zuiden van Kirgizië is gevlucht, weigert nog steeds om af te treden. Een vooraanstaand lid van de Kyrgyzische interimregering, die vorige week is gevormd... zegt dat er een speciale operatie tegen Bakiev komt. Wat die inhoud is niet duidelijk, maar hij zinspeelde op het gebruik van geweld. De PVV zet twee nieuwkomers hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. De vendeloze advocaat Lilian Helder staat op plaats 3, ze is 36... en wil zich sterker maken voor strengere straffen. De 32-jarige Amsterdamse ondernemer Gidi Marcus Sover staat op de vijfde plaats van de PVV-lijst. Hij heeft ervaring in Den Haag. Marcus Sover is assistent geweest van VVD-kamerlid Anton van Schijndel. Verder staan er in de top van de lijst allemaal mensen...